Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent. Vreo. Let op: geld lenen kost geld. Ze zijn er weer. Wie wil gaan voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Rikkie van Wolfs winkels voor één Sam Ja, Charon Sherry, dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus.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 Bij Lease a Bike bespaar je tot wel duizend euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl Zijn er twee glaasjes bubbels mogelijk voor mij en mama? Als iedereen wist dat alcohol de kans op zeven soorten kanker vergroot... Kijk eens dames, twee glazen bruiswater. Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten... Kijk op gezondegeneratie.nl Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl 12 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. nieuws van nu.nl Krijg ja, je van Denny Vos. Ja, goedemiddag. De grote stroomstoring in Tilburg is opgelost. Dat meldt Omroep Brabant. Vanochtend zaten 16.000 huizen en bedrijven daar zonder stroom. Er zou tijdens werkzaamheden iets zijn misgegaan. Onder meer, veel verkeerslichten in Tilburg deden het niet. Er gebeuren steeds minder ongelukken op de weg. Voor het derde jaar op rij waren er minder incidenten. Blijkt het nieuwe cijfers. Vorig jaar waren er 75.000 ongelukken in ons land. In Rotterdam waren dan de meeste. Dan Naar Eindhoven, daar heeft de politie een ongeluk kunnen voorkomen. Agenten hebben daar een fatbiker van de A2 gehaald, gebeurde vanochtend. Een vrouw reed op de fatbike dus op de linker rijstrook. Waarom ze dat deed, dat is nog niet bekend. De vrouw heeft een boete gehad. Ja, en veel mensen hebben naar de Voice of Holland gekeken. 1,8 miljoen mensen zaten er gisteravond voor voor de buis, meldt RTL Nieuws. Het programma keerde na vier jaar terug op tv... en het seizoen werd dan geopend met een optreden van coaches... Ilse de Lange, Willy Wartaal, Dylan Woes... En Suzanne en Freyk. Het weer nog van weer Plaza. Op veel plekken is het lekker. Flink wat zon vandaag, het blijft droog. Maximaal 12 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar dan wel een stuk kouder. Petsmeisterland, vielen gemeld op de A28. Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Oprit is dicht 4 km en een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn Zwolle bij Epen. Hoofdrijbaan dicht 4 km 20 minuten. En flitsers op de A7 richting Amsterdam bij 34.0. Op de A9 richting Alkmaar bij 46.4. En altijd ook weer op de A28 richting Amersfoort. Staan ze bij 9.4 en dan. Ja, van harte welkom bij de Weekend Show op zaterdag. Ja, van harte welkom met muziek van Destiny's Child direct daarna Damiano David. the ocean, never met the shore, my eyes were closed, my eyes were lost. just getting drunk on pills and potions, craving something more, traveled the world, but it got me nowhere, nothing could ever compare. Got me high. Child of Q. En Survivor maakt het 11 minuten over 12. Nogmaals warm welkom bij de Weekend Show op zaterdag. Daar Bram Kikker En daar Tom van der Weer. We zijn er tot drie uur vanmiddag. Leuk om van je te horen hoe jouw weekend is. Wat spook je allemaal uit met wie ben je? Kom maar bij via de Q Music app. Fototje, videootje, spraakbericht. Leuk, doe mee. Ja, of gewoon een tekst, hè. Mag ook. Ja, kan, we lezen alles, dus leuk als je dat doet. Zeker. Ik ben ook benieuwd, Tom, heb jij vannacht een beetje overleefd? Volgens mij heb ik... Uh... Vier, vijf uurtjes geslapen. Ja. Nou, dat kan dat, voor een keer. Kan voor een keer. niet iedere nacht. Nee. nee. Maar ja, vanavond? Ja, vanavond gaan we op pad met uh, alle DJ's en uh, mensen van productie van Q. Dus dan doe jij ook weer, ook weer geen oog dicht. Uh, dan wordt ook weer een ramp. Wordt ook weer bal. <laughs> ja. ja. Ja, goed. Uh, ik was vannacht in Winterswijk. Uh, gedraaid bij een, uh, een corso die daar van die bloemenwagens maakt. Oh, ja, ja, ja. Nou, gekke huis. Die hadden gewoon een loods daar helemaal omgebouwd. Gewoon tot, tot feestzaal. Ja, en ook langer doorgegaan dan mocht, weet je. Nou, dan weet je dat het gezellig is. Ja. Dus uh, laat thuis, kort geslapen, hier naartoe. Nou, koffietje erin, niks in de hand. Nou, wat goed zeg. Jij, het op je gedaan? Uh, nou, ik heb vanochtend gesport, dus dat was uh, echt wel fijn. Uh, gisteravond. Chest of? Uh... Uh, nee, uh, de, de bek. Het was een pool. Een pooldag. Oh ja. Jazeker. Ja, uh, en, uh, <laughs> ja. en gisteravond had ik nog een verjaardag. Dus oh. dat was ook nog wel leuk. Uh, nou, we zijn nogmaals benieuwd wat jij allemaal uitspookt. Kom erbij. En dan gaan wij we weer lekker naar de muziek. Maar eerst naar René Karst. Wat klinkt die radio weer lekker? Ons aller René. Wat klinkt die radio? Posner komt eraan uit de kapel in Ibiza. Eerst Sienna Spyro en Die On This Hill. Got me. To stay. Said that you Good baby.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 Stuck up on the stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. Music en hij took up heel in die Nou, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Even kijken, ik zie hier een bericht van uh, Christian. Die zegt: We zijn postbode aan het spelen met onze trouwkaarten. Kijk wat leuk. Ik zie dat uh, Jalen Buurmans meekijkt via Kijk Live. En Jalen zegt: uh, Ik zag trouwens dat Bram een aardige foodstore heeft liggen bij hem. Nou, uh, je, je doelt op de, de, de visbroodjes. Uh, ja, we zijn weer lekker bij de visboer geweest. Ja, nou, jij bent bij de visboer geweest. Ja, dat is, uh, dat is traditie, hè, op zaterdag. Ja, heerlijk. Even twee broodjes haring. Is-ie goed vet. Oh, wat is-ie goed vet. Lekker zeg. Er is ook een bericht van Aartie die zegt... Goedemiddag, Tom en Bram. Nu eerst huishouding... en later met mijn liefje naar de sauna. Dit is uh, Yazira... Een hele middag Tom en Bram. Uh, ik ben op deze zaterdagmiddag pakketjes aan het bezorgen voor DHL. Groetjes. Kijk, succes. Ja, ik zie ook een bericht van Dick. Nou, die heeft ook een romantisch moment met zijn vriendin. Wat dan? Stront aan het overpompen met mijn vriendin. <laughs> op de boerderij. En, die is op de boerderij met zo'n enorme buis in de, in de mestkelder. Oh ja. Oh, lekker zeg. Nou, in ieder geval hebben ze ook nog een hond erbij. Dat is leuk. Hier nog koen. Gisteravond een fantastisch feestje bij Vrienden van Amstel Live. En vanochtend herhalingscursus reanimatie. Het weekend is lekker begonnen. Nou, René is op naar zijn schoonmoeder. En laten we dus even de telefoon gaan. Anita, goedemiddag. Goedemiddag! Ja. Anita, jij bent ook druk in de weer, hè? Nou, laat ik het zo zeggen. Manlief is druk in de weer. Ik heb het huisje al helemaal schoon en de raampjes allemaal lekker tegen elkaar open. Want Manlief, die is bezig met zijn perips te maken in de keuken. Oh, oh is dat zijn signature dish? <laughs> ja, joh. Het is, het is gewoon eigenlijk, als je het, als het woord perip noemt, dan uh, staan ze al uh, rijden voor de deur. <hij> nou, even een grapje, hoor. Maar nou, het is lekker. gewoon, ja, zijn specialiteit. En uh, ja, we, we, we, we kluiven er lekker op los. <laughs> nou, wat heerlijk. Krijg je visite? <hij> ja, we krijgen Morgen krijgen we onze vriendjes op visite en uh, te weinig tijd voor elkaar We hebben gezegd nu komen we weer bij elkaar om de tafel ja, ja. en wat gaan we eten. Ik zeg nou laten we de sperrips er maar in gooien want het is geen zomer. Want in de zomer doen we dat ook altijd. Lekker in thuis. Ja, maar heerlijk. doen we het gewoon lekker in dus, de Heerlijk. Ja, als ja. ik je zo hoor dan, dan blijft het niet bij twee ribbetjes. Nou, ik, er is gewoon een tien, tien kilo ribbetjes hij aan het uh, koken. Dus we oh, hebben voorlopig oh, genoeg voor een heel weeshuis. Oh, en, en wat maakt uh, zijn sperrips nou zo fantastisch? Nou, hij heeft, vroeger heeft hij uh, op het klein uh, in een uh, bedrijf gewerkt. En hij heeft daar de receptjes van onthouden. Oh. En uh, ja, ik zal het bedrijf niet noemen, maar het bestaat nog steeds. En het is gewoon altijd party. Freds uh, sperrips party. <laughs> Freds sperrips party. <laughs> <laughs> ja, hij heeft zelfs de marinaren proberen te slijten aan de lokale ondernemers... Hier in de buurt. Kijk. En het is heel goed gelukt. Ja, het gaat heel goed. Ach, bij jouw hele huis uh, ruikt het hele jaar naar sperrips, oh, denk ja. ik. Nou, dit duurt zeker een aantal weken. Dus ik ben uh, flink <lacht> aan het sprayen met de homespray. <lacht> <lacht> nou, wat heerlijk zeg. Wat, wat leuk. En hoeveel man komt er op uh, visite? Nee, we zijn met z'n zes morgen. Je hebt kansen de kinderen ook nog even komen aanwaaien ja, als het ja, weten. Ja, die dus. horen het nu. Die zitten wel in de ja, auto. Joh. Ja, Zo. en de hond die ligt de tafel, en die hoopt dat er ja. een een zimmertje naar beneden valt. Maar wacht even, <lacht> 10 kilo sperrips voor zes ja. man. <lacht> Ja, maar van, ik moet heel eerlijk zeggen, het gaat ook wel de familie rond. Hè. Even naar de mama's, oh, okay, en ja. eventjes naar vriendjes, andere kinderen. Dus het, uh, het komt wel op, en we gooien een gedeelte in de vriezer, hè. Want je weet nooit, als je onverwachte zieten krijgt... Nee, tafels. dan moet je de spermsparty hebben. Ja. ja, dan wat, moet Fred ik, Nou, wie, wie ja. weet komt er wel een keertje jullie kant wat op. Ik denk dat jullie het wel willen proeven. Nou, heerlijk. Ik, ik zit al helemaal te watertanden, dus uh, dat <laughs> Ja, het is echt wat in je mond. Nou, ik zou zeggen, ga nog even lekker los met die roemspree. Uh, heel Doeven. veel plezier met Fred's sperrenparty. En we ja. houden contact. <laughs> nou, hé, hey, hele fijne uitzending, jongens. Dank jullie wel, veel plezier. Doeg. Doeg. Ja, <laughs> Goh, man. Nou ja, goed, dan laten we dat nou, zo meteen. Slinger de app maar aan, hoor. Ja. Dan rijden ze zo voor. Nou, ja. heerlijk zeg. Zometeen Team Tom versus Team Bram. En ook deze komt eraan. Yeah, yeah, yeah. Bij CoeBloe laten we speciale laptops bouwen... die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels... of in de coebloe app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 half 1 geweest, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister... viel op de A27, Utrecht-Gorkum... bij Lexmond, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A28, Zonne-Amersfoort... bij Nijkerk, 4 kilometer, kwartiertje. En er zijn ook nog flitsers om te beginnen... op de A7 richting Amsterdam bij 34,4. Op de A9 richting Alkmaar bij 46,4. Goed zijn er heel veel. Op de A28 richting Amersfoort bij 8,9... Ook op de A28 maar dan richting Zwolle bij 80.3 en op de A59 richting Breda bij 105.8. Tom en Bram. Ben ik kapot. Werken <laughs> voor je zakgeld, joh. You it right away, something's wrong.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 Pour out a little holy water. Yeah yeah yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Pour out a little holy water. Memories they stream down my face, smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know how the good guy, young, yeah. Looking for somebody.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 Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water. Team Tom versus Team Bram. Doe mij natuurlijk in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, naar wie ben jij op zoek vandaag? Team Tom zoekt vandaag een lotgenoot. Iemand met een korte nacht. Iemand die afgelopen nacht ook een uurtje op 4, 5 heeft geslapen. Want ja, maar dat is iedere week bij jou. Dat is niet waar. Jij slaapt iedere nacht. Nee, de laatste tijd slaap ik best wel goed. Maar vannacht had ik een feestje. Oké, okay, dus nou, nou, team Krokant. Team Krokant, en kijk, min en min is ook plus. Dus ik heb je nodig. Heb je ook een korte nacht achter de rug? Meld je aan voor Team Tom, dan gaan we voor de winst. Nou, uh, ik heb uh, deze oproep uh, wel eens vaker gedaan. Ik ben op zoek naar een spelletjeskoningin. Gewoon echt een, uh, ja, de, de keno van de spelletjes. Dat mensen eigenlijk altijd bang zijn om met jou te spelen... Ja. omdat jij zo'n spelletjeskoningin bent. Uh, dan hoor je een Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q Music app... En dan gaan we tegen elkaar strijden. De winnaar krijgt een Q-prijzenpakket... met allemaal leuke goodies zitten erin. Hartstikke leuk. Tom maar een boodschappentas zit er weer in. Oké. Okay. Ja. Nou, dan heb je die ook maar. Um, <laughs> ja, alleen de vraag is... welk spel gaan we spelen? Ja, wat mij betreft kan er vandaag maar eentje zijn. Ik weet dat we het al een tijdje niet gedaan hebben... dus dat uh, kan wel weer eens, toch? Ja, misschien wel. En jij bent ook een beetje krokant. Daarom. Dan doen we nu gewoon even een keer makkelijk. 30 Seconds. Ja, op veel plekken in Nederland schijnt de zon vandaag. En als je dan dit toch op de radio hoort, het is gewoon lente. Nou, heerlijk toch? Heerlijk zeg. De nieuwe Olivia Dean, so easy, by Q. Team Tom versus Team Bram. Het is wel gek om te bedenken dat vorige week lag er gewoon nog sneeuw. Ja, het zaten gewoon in 20 centimeter sneeuw. En voelde het als min 15, of het was zelfs min 16 op een gegeven moment. Wat, wat doet vandaag uh, even richting het nieuws, uh, Danny Vos? Wat doet vandaag uh, de temperatuur? je of? Ja, je of 12, je zei het al. Lenteachtig. Ja, wat heerlijk ja. zeg. Oh, lekker om op een terras te zitten. Goed, um, Team Tom versus Team Bram. We strijden in teamverband. En jij was op zoek naar iemand die net zo krokant is als jij, het. Ja, ja iemand met een kort dagje achter de rug. Nicole, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ja, ja, ik het. ja, ik hoor het al. Ja, ja, ja, ja. Wat heb je uitgesproken? Ik heb een uh, feestje gehad. Oh. Gisteravond. Ja, en dan ben je een klein beetje rechtsaf gegaan. Ja, ja een beetje wel, Ja, en vooral mijn stem verloren. Wat was het voor feestje met wie? Ja, het was een feest van vrienden. En die waren nou ja, een aantal jaar samen, jaren gewoon allebei. En één nou ja, groot feest, heel leuk. Ja, genoeg reden om feest te vieren dus. En dit weekend kun je ja. een beetje rustig aan doen, een beetje bijkomen? Zeker weten. Lekker, nou welkom in Team Tom. Ja, yes. en voor team Bram was ik op zoek naar een spelletjeskoningin... en die heb ik gevonden in Veralin. Hallo, Veralin. Goedemorgenmiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, hallo. Ja, jij bent een beetje de, de spelletjeskoningin van jouw vriendengroep, familie... Ja, ja, eigenlijk wel. Zijn ze ook ik bang we voor je? Ik heb allemaal spelletjes gewonnen, dus... Uh, oh, kijk aan. Zijn, zijn ze me. allemaal bang voor je? Uh, wisselt, wisselt. Ik, ik zou het gewoon claimen. Wisselt ik zou gewoon met zeggen, wie. ja... Nou, oh, absoluut. Ja. ja, Tom, kijk maar uit hoor. Ik heb de K heb ik hoor van de, van de spelletjes. Ja, maar Weer ik heb alleen... de goal, dus... Uh, hè? Ja, dat is waar. <laughs> We spelen 30 seconds, oftewel wij gaan aan onze teamgenoten... allemaal dingen omschrijven in 30 seconden... en aan jullie de taak om te raden wat wij toch in naam allemaal bedoelen. Um, team Krokant, willen we ja, beginnen? Wij, ja, we willen wel beginnen. Ik voel dat ja. wel, Nicole, toch? Zeker. Ja, okay, laten we doen. Oké, pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, het dorp van uh, Jan Smit en zo. Monique Smit. dag. Heel goed. Dit zijn er die twee uh, zwart-witte figuurtjes. Die tekenfiguurtjes. Eh, uh, ook... Nee, als je het in een makkelijke taal uit wil leggen, dan leg je het uit in... puntje, puntje taal. Geen idee, pas. Oké, okay, maar niet uit. Dit is dat merk uit Eindhoven, van die lampjes. Uh, Philips? Ja, dit is... Uh, ach, uh, Chris Martin is de zanger. Fantastische band. We draaien ook ook... Ja, en dit is... Uh, oh, een oh, hele bekende voetballer. Heeft heel lang met FC Barcelona gevoetbald. Zit nu ergens in de uh, Messi. Messi. Wat, Messi? Wat, is voor, wat is zijn voornaam? Lionel Messi. Ja, ja goed hoor. En we zochten uh, Jip en Janneke. Ja. Ah, oh, kut. Oh, sorry. Nou, dat mag zeggen, hoor. <laughs> ja, nou, goed gedaan, hoor. En dat voor Team Krokant. Ja, dat is Lekker. van de vijf. Lekker. Lekker. Wat ben jij scherp. Um, ja, zeker. Maar dan komt toch van stal Veralin. Lynn. Vera Lynn. ben je er klaar voor? Ja. Jazeker. Daar gaat onze tijd nu in even kijken. Ach, dit is uh, de pier van... Het ligt bij Den Haag. Pier van Ja, inderdaad. Dit is uh, een sprookje met het uh, glazen meldje. Door Roosje? Nee, nee, met het glazen meldje. En, uh, in een pompoenenkoets. Als uh, Ja, als ze poesten. Dit is uh, chips in zo'n koker. Ja, ja, pringles is heel goed. Dit is het moment dat je je hond en je kat in het zonnetje zet. 14 oktober of zo is het geloof ik. Oh, dierendag. Ja, inderdaad. En dit is een actrice van Wolf of Wall Street. Oh, oh, Ja, die perst ik er nog even uit. Maar de tijd is al om. Margot Robbie. Margot Robbie. Oh, dus ook Barbie speelt ze ook Barbie. Nee, dat had ik niet geweten, helaas. Ook okay, helaas, helaas. Ik nou, ken... uh, best prima rondes. Menig man kent haar wel. Behalve ja. Tom. Nee, Marco, Robby, geen idee. Nee, nee. Tom kent haar natuurlijk. Die kent alleen vrouw Antje. Uh... <lacht> maar goed. Um, goed, ja, uh, de eindstand... Uh, is 4-4 uh, en dat betekent dat jullie beide de prijzen pakken. Gefeliciteerd! Ja! Van harte, uh, we gaan jullie ja, ja. er nu toe sturen. Uh, nou, Nicole, lekker uitbrak hè, dit weekend. Ja, dat gaat goed komen. Ja, Dank Ik En Vierlien, uh, ook een heel fijn weekend gewenst. Fijn weekend! Ja! Fijn nou, weekend! En, daar is doei! Ja. Oké, okay, doei doeg, doei doeg. Ik begrijp mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel namens mee. Je geeft mij toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me loud advies, ik snap het. Nog een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh.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 Op je muziek niet nodig. Het nieuws van 1 uur komt eraan. Krijgen we natuurlijk van onze Danny, Danny Fox. de nieuwsautoriteit. Danny, Danny Fox. Misschien wel de nieuwe Jan de Hoop. Volksoproerder. <laughs> Brei het nieuws zometeen En waar je vandaag gratis, gratis dus, een bloemetje kan halen. Een bloemetje? Ja. Misschien voor vrouw lief. Oh, leuk. Ben benieuwd.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 nieuw deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Pap, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh! Jazeker, want bij Prijsvrij Vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg boeksale. Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek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 Is bijna leeg. Kom, we gaan tanken bij Esso en meedoen met draai en win. Draai en win? Ja, als Esso Extra's lid maak je kans op geweldige mediamarktprijzen. Wat dacht je van een PlayStation 5, hè? Oh, yeah! Uh, of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op SO-extra's.nl en draai en win. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roerjoghurt van de Zaamse Hoeven voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.